Meld je aan via Family7.nl of bel tijdens kantooruren 055 5790 710. En toch spreken de profeten dat dat gaat gebeuren. Dus is de grote vraag, hoe, hoe kun je nu offers brengen in de wetenschap, dat het offer van Jezus uh, voldoende, voldoende was. was ja. Ja. In deze aflevering van de Messias van Israël gaan we naar het moeilijkste bijbelboek wat er is, volgens Siep Buiten. Toch Siep, hartelijk welkom. Dankjewel. Nou ja, het is wel een van de bijbelboeken die denk ik het minst begrepen is. En daarom ook het moeilijkst te pakken is voor ja. heel veel mensen. Nu zouden we dus de kijkersvraag moeten stellen over welk bijbelboek gaat het dan? Ja. <laughs> ja, het gaat over Leviticus. Leviticus. Het boek van de offers. Ja. En ik denk als er één boek is wat uh, bijna door niemand gelezen wordt dan is het Leviticus. Ik ja. kan tenminste me niet voorstellen dat mensen op hun nachtkastje of in hun stille tijd nou eens fijn Leviticus gaan lezen. Nou ja, kijk, er zijn mensen die gewoon de hele Bijbel doorgaan. Bij ons op kantoor zijn we gewend om uh, elke maar... morgen met uh, Bijbel lezen en gebed te beginnen. En uh, dan komen we ook wel eens door Leviticus heen en dat is inderdaad niet zulke uh, makkelijke stof om uh, ja. doorheen te bijten. Maar... Dus het is niet de meest favoriete bijbelboek, zeg maar, die mensen nee. zouden kiezen. Nee. Maar ik heb ontdekt, dat is nog niet zo heel lang dat ik dat heb ontdekt, dat dit een van de belangrijkste bijbelboeken is van de hele Bijbel. Mm. En sinds ik dat ontdekt heb, ben ik gaan graven in Leviticus. Want ik wilde gewoon weten, waarom is dit nou zo'n belangrijkste boek? Het is het eerste bijbelboek wat kinderen in, in uh, Israël onder hun neus krijgen als kinderen worden opgevoed tot bar en badmitswa, dus zeg maar tot 12, 13-jarige leeftijd, mm -hmm. dat ze volwaardig lid mogen zijn van de gemeente, dan gaan ze lezen in de Bijbel en dan beginnen ze bij Leviticus 1. Ja, wij zouden zeggen van begin met Johannes. Bijvoorbeeld, lening. ja. Dat klinkt heel liefdevol. En ja. zij beginnen bij Leviticus 1. Ja. Dus er moet eigenlijk wel een bepaalde reden zijn... Waarom uh, Leviticus wordt gelezen? Ja, ik heb nog even voor we zeg maar, aan de ja, ja. techniek van offers uh, gaan beginnen, uh, nog wel even een vraag die jij mogelijk niet eens kan beantwoorden, maar ik stel hem ja. toch: enig idee wanneer de offers in Israël zijn gestopt? Nou ja, in elk geval bij de val van de Tempel, uh, van de Tweede Tempel uh -huh. uh, in, uh, in het jaar 70, toen zijn de alle offerdiensten. Uh, brut beëindigd. Ja. Dus uh, als, het, als het gaat om de vraag, is er na het offer op Golgotha van de Messias... Nou, ...zijn er dan nog offers gebracht? Dan is het antwoord ja. Maar 70 jaar dan? Ja, tot, tot het jaar 70, ja. want uh, toen is uh, de tempel en heel Jeruzalem uh, ja. met de grond gelijk gemaakt. Maar nu, nu dus al 2000 jaar niet meer? Niet meer, nee. Dat is nee het want je kon alleen maar offeren in de tempel? Ja, er is een, zelfs een verbod om offers te brengen in je achtertuin. Ja, dat bedoel ik. Ja, He, dus van, van, Je moet het doen. Uh, ik bedoel, de moslims offeren nog steeds. Ja. Maar het Joodse volk mag niet in de achtertuin offeren. Nee, dus het wachten is op de tempel die komt wanneer de offerdienst weer kan hervatten. En Dat ja. is ook wat de profeten voor zeggen. Dat ja. is op zich wel een beetje raar, omdat je zou denken van ja, het offer is gebracht door de Heer Jezus. Het ultieme offer is gebracht door de Heer Jezus. Uh, dus er zou geen offer meer plaats moeten hoeven vinden, toch? En toch spreken de profeten dat dat gaat gebeuren. Dus is de grote vraag, hoe, hoe kun je nu offers brengen in de wetenschap dat het offer van Jezus uh, voldoende, voldoende was? was. Ja. Ja. Ja. Want en dan, hoe zit dat dan in elkaar? Nou, dat is heel interessant als je uh, ook weer verdiept in de rabbijnen daarover. Ja. Die uh, zeggen ook van de offerdienst zal nooit weer terugkeren zoals die was. Uh -huh. En de offers die er komen zullen een andere inhoud krijgen. Ja. Dat zeggen zelfs rabbijnen in, uh, in de Talmud. Dus Dan wat zou dat je denken, eerder denken aan een dankoffer of een lofprijsoffer? Of? Uh, uh, hoe, weet ik niet. Uh, ik verdiep me daar ook niet zozeer in. Het gaat er alleen om dat... Uh, Want het, kan, het kan geen offer zijn voor vergeving van zonden. Nee. Maar dat is ook volstrekt logisch. Waar Leviticus wel over gaat. Ja, maar de rabbijnen zeggen ook over de, de offers die we nu brengen. Uh, bijvoorbeeld op het offer op het negende uur, waar ik in eerdere uitzendingen ja? over ja? heb gehad. Die precies op het negende uur werden gehouden in de tempel. Die worden nu precies op het negende uur in de synagoge als gebed uitgesproken. Hmm. Dus de offers in de tempel, uh, die worden vervangen door onze gebeden. En zo spreekt openbaring ook erover, dat de, onze gebeden worden opgezonden tot God als een offer. Ja. Dus je ziet ook al dat in de, bij de joden wordt gedacht dat de, de offers die gebracht worden in de tempel, dat die ook een geestelijke lading hebben in onze gebeden nu. Ja. Maar dat betekent nog wel dat heel veel zaken waar zeg maar, joden vergeving voor nodig hebben, waar offers voor worden, moeten worden gebracht, volgens Leviticus, ...dat dat niet meer kan in de tempel. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, Joden hebben een groot probleem. Ja, maar daar hadden ze toch wat op gevonden? Is dat niet uh, met Verzoendag of zo? Nou, er zijn natuurlijk allerlei dingen die als plaatsvervanging zijn gaan gelden. Maar ja. iedere Jood beseft, we zitten te roepen om een nieuwe tempel. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, Omdat de, ze erkennen dat ze vergeving van zonden nodig, nodig hebben. Nodig hebben, ja, natuurlijk. Ja. ja. Ja, en, want als er uh, één volk is die weet hoe dat werkt, dan zijn, zijn het. zij het. Ze zijn er mee opgegroeid. Elk, uh, ja, elk jongetje, al, elk meisje ja. begint bij Leviticus. Ja. Dus we, we weten dat dat nodig is. Ja, en het mooie vind ik eigenlijk ook wel, uh, door Leviticus. Um, we hebben uh, in een vorige uitzending de Menora op tafel gehad, waarin we de symmetrie mooi zagen. Ja. Ja. En die symmetrie zie je ook terug in de Torah. De eerste vijf boeken van de Bijbel. Dus Genesis tot en met Deuteronomium. Dat zijn vijf boeken, een oneven aantal, dus er zit ook een symmetrie in. En dat wat God doet in het begin is belangrijk, bijvoorbeeld de bomen in de hof. Hm. En wat hij doet aan het eind is belangrijk, bijvoorbeeld de, het paradijs waar ook de, de bomen weer terugkeren. De, dus levens. de hof uh, weer open gaat, ja. daar zit een symmetrie in. En zo zie je de symmetrie ook in de Torah. Ja. Uh, vijf boeken, een begin en het eind, maar één in het centrum. En het is juist Leviticus in het centrum. Mm. En dat wat in het centrum zit, is, het, is de kern van de boodschap. Ja. Dus toen ben ik gaan nadenken en ik dacht, dan moet in Leviticus ook de kern van Gods boodschap zitten. Als Leviticus zo belangrijk is voor Joden, als het belangrijk is voor God dat hij dat in het centrum plaatst, mm -hmm. wat is dan de kern van het, het boek Leviticus? Ja. En daar hebben we ook vragen op bedacht, daar hebben ook rabbijnen zich mee bezig gehouden. En uh, een aantal zeggen van, het is Leviticus 16, ik, ik heb dat zelf heel lang aangehangen. Leviticus 16 is uh, de kern van het, boek Lef, uh, uh, van het boek Leviticus, van de hele Torah. Ja, en Leviticus over... 16 gaat over de grote verzoendag. Ja, ja, zeggen, dus je dat... zou eigenlijk kunnen zeggen, de hele Torah is in één woord uit te drukken, en dat is verzoening. Ja, en verzoening met God dan. En verzoening met God. Ja. Maar ook door verzoening met God, ook met mensen. Ja. Dat, dat hoort bij elkaar, hoort bij elkaar ja. god liefhebben ja. bovenal en de naaste als jezelf ja. en um, een andere daarbij zegt het is uh, leviticus 19 waar de kern is uh, wees heilig want ik ben heilig nou, eigenlijk vind ik dat een beetje uh, hetzelfde ja. het gaat erom dat de relatie tussen uh, god en de mens weer goed is en dat is exact de kern van de hele torah en eigenlijk van de hele bijbel en daarvoor worden messias juist gegeven om die verzoening tot stand te brengen dus ik vind het eigenlijk wel een hele mooie gedachte als je weet dat leviticus de kern is van de hele bijbelse boodschap mm -hmm. nou dan wil ik eigenlijk graag weten wat door al die offers heen een boodschap is aan ons mensen vandaag wat ons kan helpen in onze relatie met god zeker ja, ja. want er gebeurt natuurlijk nog wel wat met die met die uh, offers er zijn een aantal voorschriften gegeven. Ja, er zijn uh, uh, voorschriften gegeven voor uh, brandoffers, spijsoffers, vredeoffers, ja. zondoffers, schuldoffers. Er zijn allerlei offergaven. Uh, maar de kern van offeren is niet, zoals wij vaak denken, dat een offer een, een uh, tevredenstelling is van een godheid. Ja. Heel veel uh, andere godsdiensten uh, brengen een offer... Uh, ...om een godheid tevreden te stellen. Ja, ja. Dat, dat zie je in India, bij die tempels. Je gaat Indoïsme, naar een tempel toe en dan Bouddhisme, moeten dingen naartoe ja. gebracht worden. Ja, ja, en precies. Uh, ja. en, en naar, naar beelden die niks kunnen doen. Ja. En dat, dat is bij Israël niet. De ja. God van Israël is niet zo. Dat hij tevreden gesteld moet worden. Nee. God doet het eigenlijk precies andersom. Hij stelt de mens tevreden. Hij biedt de mens redding en verlossing en genezing en bevrijding aan. Ja. En het enige wat een mens hoeft te doen is tot hem te naderen. De Bijbel zegt ook van nader tot God en hij zal tot jou naderen. Ja. En dat, laat dat nou precies de kern zijn van al de offers. Want hier staat ook in vers 2, wanneer iemand van u de Heer een offergave wil aanbieden, moet hij een offergave aanbieden van het vee, runderen en van het kleinvee. Maar het, het kernwoord van offeren is uh, korban. Mm -hmm. En daar zit het woordje keroef in. En keroef is naderen. Ja. Dus het, het, een offergave is niet het tevreden stellen van God. Ook niet de, de God in de hemel, de God van Israël. Nee, dat is een, een daad waardoor je nadert tot God. Mm -hmm. En de Bijbel zegt ook van je mag nooit met lege handen bij God aankomen. Ja. Dat zagen we natuurlijk al bij de bouw van de tabernakel. Dat mensen het moesten geven om de tempel, de tabernakel, mogelijk te maken. Maar hier zegt God eigenlijk van, als je tot mij nadert, mag je niet met lege handen komen. Maar als je dan niks zet? Dan zijn er allemaal voorschriften voor, als je arm bent, dan gelden er allerlei andere voorschriften. De norm is vee, maar je ziet in vers 14 al, dat zelfs vogeltjes mogen. Mm. Maar als je maar niet met lege handen komt. Mm. En als je dat een, die ene weduwe bent die met dat ene pennetje komt en die niks anders heeft dan dat, dan geldt dat als een groter offer dan een, een grote stier of zo uit de grote veestapel. Ja. Dus het gaat ook daar weer om je hart. Mm -hmm. Maar ik vind het wel mooi dat dat God niet een God is die zegt van je moet mij tevreden stellen. Als je nou mij offert, dan zorg ik dat je vrede krijgt. Zo is God niet. Ja. Hij wil gewoon contact. Ja. En, als je dan een link legt tussen de, offers, de feitelijke offers van vee en runderen, die geslacht moeten worden, en onze gebeden nu, dan denk ik, God zit gewoon te wachten op onze gebeden. Hoe kunnen wij naderen tot God? Mm -hmm. Dus door te bidden. Ja, ja er wordt hier een, een, een, uh, een gebod gegeven om runderen te offeren. Ja. En ik heb daar voor mezelf al een streep onder gezet dat het om runderen moet gaan, want dan. dan moet je eigenlijk weer teruggaan naar het oud-Kanonitische schrift waar het Hebreeuws uit voortkomt. En die heeft uh, de stierenkop aangemerkt als vervanger, als uh, woord, als beeldmerk voor een rund of voor een, uh, een stier. Ja. En we zagen al in Genesis 1 vers 1 dat Alef Taf, de Alpha en de Omega, dat dat juist de stierenkop was die aan het kruis moest gaan. En dat zie je dus ook bij het voorschrift voor de runden. Dat is niet zomaar, maar dat is omdat de rund staat voor de knecht van God. Mm. De knecht die je, die je eigenlijk gebruikt om te ploegen. Ja, zo is de Messias ook de, de knecht van de God om uh, vrede en, en uh, gerechtigheid te brengen op ja. aarde. Ja. En dat moet dan gebeuren aan de ingang van de tent van de ontmoeting. Nou, ingang is altijd uh, de, de, de deur waar je door naar binnen gaat, de... Uh, de ingang heet in het Hebreeuws de petag. Petag tikva is de deur van de hoop. Uh, in het Hebreeuws is de deur delet. En de delet is gewoon de D, net zoals wij in het Nederlands de D hebben. En ik probeer het maar even zo simpel mogelijk uit te leggen. Het is, het is een heel mooi beeld. Als je de naam van God neemt, JHWH, en je plaatst daar de deur in, dan krijg je de naam Jehuda. Oh ja. En wie is de, ja. de deur? Ja. Uit, uit, Juda, dat is ja, de Messias. Ja. Dus je ziet al dat Israël is de deur, en met name Juda is de poort, mm -hmm. of uh, de Juda is de poort, Israël is natuurlijk uh, het grote volk, waardoor we naar binnen kunnen gaan. En via Juda, via de Messias, mogen we bij dat volk horen. Ja. En dat zit allemaal besloten in, in dat rund die geofferd moet worden in dat kruis. Ja. Ik vind dat zeer bijzonder. Ja. Dat slachten moest aan de noordzijde gebeuren. Hè? Waar, waar is dat voor? Ja, kijk, de, uh, God heeft een, een bepaalde soort platte grond gegeven... over hoe de tempel en de tabernakel in elkaar moesten steken. Mm -hmm. En hij heeft plekken aangewezen van... je moet aan de noordkant moet je het, uh, het slachten. Ja. En we weten ook dat uh, de psalmen zeggen... Dat de noordkant van de berg van de Heer, de noordkant van de berg Sion, van de berg Moria, dat is een gezegende plek. Laat nou Golgotha ook ten noorden van, zeg maar, dat altaar liggen. Dus juist daar waar de dieren geofferd moesten worden, waar het Pesachoffer geofferd werd, werd ook het, het lam die door Johannes werd aangewezen, de Messias, ook aan de noordkant geslacht. Ik vind dat... Er zitten details in het woord, dat is ja. echt onvoorstelbaar. Ja. Neem ook uh, vers 6, dat je, of eerst in vers 5, dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de Heer. Ja. Ik heb jarenlang gedacht dat als ik bij de tempel zou komen met een dier, dat, dat bied ik dan aan, aan de priester en die slacht het voor mij. Ja. Zo staat het hier niet. Nee. Ik heb het zo gedacht. Maar hier staat degene die het uh, rund aanbiedt, die moet het ook slachten. Zelf. zelf. Ja. En dan staat er zelfs in vers 6, daarna moet hij de huid van het brandoffer afstropen. Hmm. Dit, dit is zo confronterend dat je gewoon met eigen ogen ziet en zelfs eigenhandig de keel moet doorsnijden in de plaats van jezelf. Hmm. Dit biedt weer de plaatsvervangend offer. Uh, ik ben zelf tot geloof gekomen doordat ik besefte dat ik aan het kruis had moeten hangen. Ja. Niet de Messias, niet Jezus. Ja. Maar ik, ik was schuldig. Ik had dat moeten hangen, maar hij deed het in mijn plaats. En hier gaat het ook precies zo. Dat rund moet ik zelf doodmaken. Oftewel, ik moet mezelf doden. Ja. Ik, ik moet, als ik van mezelf te veel zou houden, als ik uh, mijn eigen leven liefheb, heb, dan zal ik het verliezen, zegt het woord. Ja. En hier, is, hier staat dat, dat je zelf het rund moet uh, slachten... En dat je zelfs de huid moet afstropen. Dat ja. woord voor afstropen kun je ook vertalen naar zweepslagen. Dus als je nadenkt wat de messias moest ondergaan voordat hij gekruisigd werd, is daar zijn hij werd de bespuugd en geslagen. Ja. En hij werd afgeranseld met zweepslagen zodat de huid afgestroopt werd. Dat is exact wat hier staat. Zo. Als je beseft dat die hele Viticus gaat dit door, al die offers, al die voorschriften. Die slaan allemaal op wat er met de Messias aan de hand was. Mm. En dat maakt voor mij Leviticus zo boeiend. Ja, dan moet je dus eigenlijk uh, zeg maar met een andere bril op gaan lezen. Je moet gaan spitten en gaan graven. Ja. En dat zijn we niet zo gewend. Nee. Maar als je iemand een kist met goud geeft en geen sleutel erbij. Hij zal nee. proberen om die uh, kist open te maken. En als je die kist dan een keer open hebt en je ziet wat voor prachtige hoeveelheid goud je voor je ogen nee. hebt liggen. Nou, dat, dat wil je bekijken. Ja, en zo dus, beschouw zo het. ik het woord van God ook. Er zit in dit soort teksten zit zoveel moois. Ja. Alleen je moet er in graven. Ja. En ook, ook, ook de heiligingsvoorschriften hebben een bepaald karakter en wijzen ook vaak weer door hmm. naar uh, de Messias. Ja, ik heb bijvoorbeeld een tekst uit uh, Leviticus 12 ja. in mijn hoofd. Uh, daar staat, spreekt tot de Islieten en zegt, wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard. In het Nederlands klinkt dat heel normaal. Dan zeg je, van, gewoon als een jongetje is geboren, dan is zij zeven dagen onrein. Ja. Leviticus 12 vers 1. In het Hebreeuws staat daar, als een vrouw uh, zaad heeft voorgebracht wat een jongetje is. Nou, sinds wanneer brengt een vrouw zaad voort? vrouw brengt ijcellen voort, ja. geen zaad. Ja. Dus dit is een bijzondere tekst. Ja. En dan gaat het ook nog om een mannelijke zoon. Ja. Sinds wanneer is een zoon niet mannelijk? Kan een vrouwelijk uh, nageslacht een uh, jongetje zijn? Nee. Dus hier, hier wordt iets bijzonders gezegd. Het is een mannelijke zoon die ze baart. Mm -hmm. Dat kan niet, niemand anders zijn dan de Messias. Mm. En hier kijkt elke Israëliet, elke Jood kijkt daar naar uit. Dat hij de messias mag voortbrengen. Ja, de NBG-vertaling komt dan wel op met een andere lezing. Oké. Okay. Want hier staat wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart. Oh ja, nou precies. Dat komt wel ook wel dicht in de buurt. Ja, ja, wel. ja maar dus, daar wordt maar het, staat het zaad. Nee dat, het klopt. Klopt. nee, dat klopt. Want een vrouw kan altijd een man baren, ja. natuurlijk. Ja ja, ja. ja, ja. Maar goed, dus daar nee. komt die diepte er niet uit voort. En, maar dus, dat is in de Nederlandse tekst vaak ook moeilijk. Ja. En daarom is het uh, goed om. Uh, om mensen te hebben die dat wel kunnen en dan uh, daar iets over kunnen uitleggen. Ja. Uh, maar het mooie vind ik, God heeft een, een woord gegeven dat uh, steeds dezelfde kern heeft. En dat uh, steeds weer een vingerwijzing is naar de Messias. Ja. En dat zit in al dit soort details. Ja. Dus als je iets leest in de Bijbel dat je denkt, nou prima, het zal altijd een diepere lading hebben. Ja. Uh, dus je moet niet zomaar dingen prima vinden. Nee, nee, eigenlijk niet. Nou, het is ook heel Joods om vragen te stellen. Ja. Ik bedoel, uh, het gaat er niet om of ik een goed antwoord kan geven, maar nee. of jij een goede vraag kunt stellen. Ja. Uh, dat is zo belangrijk, dat je vragen stelt aan de tekst. Waarom staat het er? Waarom staat het er zo? Had het er ook anders kunnen staan? Als je zo je Bijbel gaat lezen, ga je een heleboel ontdekken. Ja. Dus ook en dan moet je Bijbel... soms ook naar een andere vertaling toe. Zeker. Leg dingen naast elkaar. En als je het Hebreeuws machtig bent, pak het Hebreeuws. En er zijn tegenwoordig zat hulpmiddelen voor. Met Google? Eh, met Google, eh, maar ook eh, met, eh, met apps op je iPad of wat ja, ook, eh, ja. via de computer. Er zijn allerlei eh, hulpmiddelen om je naar die grondtekst te leiden. Ja. En je gaat echt veel ontdekken. Ja. Iets anders is uh, die Leviticus 14, uh, vers uh, 6. Dan moet hij de levende vogel nemen. Er zijn twee vogels die hij dan moet nemen. Uh, met zederhout en karmozijn en hyssop. En hij moet alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel. die boven het bronwater geslacht is. Er worden ook weer allemaal dingen genoemd: zederhout, karmozijn, hyssop. bloed, bronwater. Dan denk je: waar gaat dit over? Ja. Maar als je weet dat elk ding sederhout, weer wijst op het kruis, karmozijn, wat met lijden te maken heeft, Hiesop wat met geloof te maken heeft, uh, bronwater, het levend water, wat met het woord van God te maken heeft, ja. dan denk je, ja, hier zit een diepere lading achter. Ja. Ja. Als je zo je Bijbel gaat lezen, ik, ik raak dan gefascineerd van Leviticus. Ja. ja. Uh, want haalt de gemiddelde Joodse jongen en meisje dat er ook allemaal uit? Uh, ik vrees van niet. Nee, nee. want het is natuurlijk. Uh, ik, ik mag de Messiaanse beweging representeren. Ja. Ja. En natuurlijk is dat uh, de Torah, het woord van God, samen met Jezus, samen met de Messias. Ja. En dat geeft die diepere lading. Ja. En heel veel rabbijnen hebben natuurlijk wel een link naar de Messias, ook in dit soort teksten. en zeggen mm -hmm. ze: van dit gaat over de Messias. Maar ja. dan weten ze nog niet dat het om. Yeshua, om Jezus gaat. Ja, want als je het over zeg maar, de combinatie zedenhout en het kruis hebt, of uh, hisop en reiniging, karma zijn, de zonden. Ja. Weet je wel? Uh, ja, dat. De, een aantal van die dingen zullen zij herkennen. Ik las van de week nog een, een tekst van een rabbijn die uh, bij de voorbereiding van dit soort teksten, die haar fijn wist uit te leggen ja. uh, waar heel veel Oud-testamentische teksten verbonden waren met het Nieuwe Testament, die wezen op Jezus. Ja. En dan aan het eind nog de vraag stellen van, ik weet niet of dit klopt. Ja. Terwijl het voor je ogen staat. Ja. Dus dat, dat gebeurt, maar er zijn ook heel veel rabbijnen die het gewoon wel zien. Die wel weten waar dit over gaat. En ja. ik geloof ook, uh, dat staat trouwens ook in uh, Romeinen 11. We, want we kunnen Joden verwijten dat zij Jezus nog niet zien en niet aanvaarden. Maar dat heeft ook een bedoeling. Namelijk dat... De, ...de volken tot geloof kunnen komen. Ja. En zolang nog niet de volken tot geloof zijn gekomen, kunnen de joden ook niet tot geloof komen. Ja, je zou zeggen dat is onbegonnen werk. Als je nu kijkt hoe, zeg maar, hoe weinig gelovigen er zijn in Nederland, in andere landen enzovoorts. Dan denk ik van ja jongens, dat gaat nog wel even duren. Je bedoelt aan christenen. Ja. Nou ja, als, de, kijk, geloven, als, als uh, uh, de volken dan eerst tot geloof moeten komen... Het, als... het gaat natuurlijk over wat Jezus zegt in Matthäus 24... Ja. dat ja. het evangelie over de hele wereld moet Gebreedigd gaan. moet zijn. En dat is al wel bijna een feit. Ja. De oplevingen zijn niet meer in Europa. Ja. Europa is het geweest. Want als we moeten wachten totdat iedereen tot geloof komt... dan gaan we niet gebeuren. Maar duidelijk is wel dat het evangelie bijna terug is in Jeruzalem. Ja. De opwe grote opwekkingen in Zuid-Amerika, in Azië, in China... Waar grote megakerken zijn van meer dan 30.000 leden. Ja. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Ja. Maar zo'n massale opleving. Als ik in Israël rondloop, hoeveel Chinezen en Koreanen daar rondlopen. Dat is gigantisch. Ja. En het evangelie is daardoor bijna terug in Jeruzalem. En ik denk, het is nog maar even. Of de, de grote opwekking begint daar ook. En, nu, ja. en we zien, de, het begint daar nu al van. Ja. We hebben het al gehad over de berg Moria. We hebben het gehad over de... Nieuwe tempel die er moet komen, waarvan de profeten spreken. Ja. Uh, zie je dat op termijn gebeuren? Het zal gebeuren. Het zal gebeuren, o, maar... Ik weet het ook nee. niet. Want dat ja. zal een aardbeving teweeg geven. Ja, maar goed, als de Messias terugkomt naar deze aarde, we komen er sowieso over zo te spreken, dan ja. komt er een aardbeving. <laughs> ja. Als zijn voeten de, de aarde gaan raken, dan zal de, de olijfberg in tweeën splijten. Ik bedoel, wat gebeurde er op Horeb, bij de Sinaï? Ja. Als God neerdaalt, dan beeft de aarde. Dan, ja. uh, dan uh, geven de bergen hun wolken. Oftewel ja. vulkaanuitbarstingen. Ja. Maar de Messias moeten dus eigenlijk eerst terugkomen voordat die tempel gebouwd kan worden. Nou ja, er verschillen wat meningen over. Ja, ja. De orthodoxe rabbijnen zeggen, de tempel kan pas worden gebouwd als de Messias komt. Oftewel, ja. hij zal de tempel bouwen. Ja. En er zijn ook teksten in de profeten die zeggen, hij zal tot zijn tempel komen. Dus er moet eerst een tempel zijn voordat de Messias kan komen. Ja, en er worden al flink voorbereidingen getroffen natuurlijk. Jazeker, ja. Ja, ja het Tempel Institute is al heel ver. Ja. Hij heeft al heel veel uh, attributen voorbereid. Als je nu naar Jeruzalem gaat en vlakbij de westerse muur komt, de kotel, dan zie je ook in een hele grote glazen koepel een menorah staan. Ja, dat klopt. Ja. Dus die zijn al klaar. Ja. Dus men is zich aan het voorbereiden. En ik las een, nog geen... Uh, Half jaar geleden over het feit dat er een, de nieuwe Kohanim al zijn ingewijd. Dus de nieuwe priestergeslacht al is ingewijd. En ik ken mensen die afstammen van Aaron. Dus ik, ik ben zeer nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Ja. Maar dat het strijd zal leveren, o, opleveren, ja dat geloof ik wel. Als je ja, kijkt die strijd naar, is nu al gaande. Die is al gaande, maar ja. ik vrees dat die nog wel wat heviger wordt. ja maar uiteindelijk zal de redding daar zijn. En als de Messias komt, als de, de, de, de, de koning komt tot zijn tempel. Ja. Ja. ja, dan zou je dus inderdaad denken van, oké, okay, uh, die tempel moet eerst gebouwd worden. <laughs> en Als dat zonder de Messias gebeurt, zal dat inderdaad heel veel strijd opleveren. Uh, ja, ik denk dat, uh, de, de, ja, ik twijfel nog steeds, ik weet ja. niet wat er gaat gebeuren. Nee, dat weten en we ook, we, ik, allemaal ik niet. hou me ook niet zo bezig met nee. dat soort eindstijdscenario's, nee. nee. nee. Ja, dat willen we natuurlijk allemaal graag weten hoe het uiteindelijk afloopt. Uh, maar de Heer weet wat hij aan het doen is. Uh, hoe het afloopt weten we, want ja. dat is vrede en rust. Ja, ja. Ja. ja, maar op welke manier. Ja, precies. Ja. Ja. Dat zou ik natuurlijk allemaal heel graag willen weten. Maar uh, het is mooi om te zien dat ook zo'n boek Leviticus... inderdaad een, uh, een veel grotere diepte heeft... dan alleen maar snel overheen lezen van al die offers. En dan heb ik nog maar een klein tipje ja. ja. ja. Dank je wel, Siep, voor uh, een, een tipje van die sluier op te lichten dan. Zodat we wat meer zicht krijgen op uh, de zaken. En uh, ja, u thuis ook heel hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Hoe het allemaal precies zal gaan, weten we niet of die tempel er nou komt voordat de Heer Jezus terugkomt. Of dat die wordt gebouwd na de Heer Jezus. Eigenlijk moeten we ons dat ook helemaal niet uitmaken. We moeten gewoon... Wachten totdat de Heer ons laat zien. Want dit is de weg. Wandel daarop. En als we dat doen, dan zal Hij ons ook al die andere dingen te zijn tijd ook heel duidelijk maken. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering. Um, ik wil twee kanten gaan belichten. Um, er zijn twee messiaanse profetieën in Numeri. De ene is afkomstig van Bilian, dus een niet-Jood. En niet-Israëliet. En de andere is afkomstig van Mozes. En uh, het is heel opmerkelijk dat er een, uh, een Bilian wordt gevraagd. Een soort uh, profeet uit de volken. Een waarzegger, zeg maar. Die Israël moet gaan vervloeken.